De Tweede Kamer debatteert aan het eind van de middag met premier Rutte... over het vertrek van staatssecretaris Vredaas. Rutte moet voor het debat een brief over de kwestie sturen. Vredaas is opgestapt naar aanleiding van een discussie over zijn declaraties... als gedeputeerde in Gelderland. Het debat is aangevraagd door PVV-leider Wilders. Hij kreeg kamerbrede steun. Woningcorporatie Vestia is een juridische procedure begonnen... om de vertrekregeling van voormalig topman Erik Staal terug te draaien...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 Hij zei dat in de Tweede Kamer in een reactie op kritiek van de oppositie. Die is bang dat er weinig overblijft van huishoudelijke hulp, dagbesteding en andere vormen van begeleiding. Van Rijn benadrukte dat die taken niet worden afgeschaft en dat hij ernaar streeft mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Hij verwees in het debat naar de situatie van een echtpaar dat 58 jaar getrouwd is. De vrouw zit in een verpleeghuis, maar de man had haar liever langer in haar eigen omgeving laten wonen.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 Een rechterplaatsvervanger van de rechtbank in Haarlem... is een koffer met dossiers vergeten in de trein. In de blauwe rolkoffer zaten twee dossiers over vreemdelingenzaken. De partijen die bij de zaken zijn betrokken zijn geïnformeerd. De zaken staan op de rol voor volgende week donderdag... en kunnen gewoon doorgaan. Volgens de rechtbank is het moeilijk om strengere regels op te stellen... voor het meenemen van dossiers. Maar we zitten er wel met een ernstig dilemma... dat aan de ene kant wij eh, snel ons werk willen doen... zaken willen afmaken... aan de andere kant eh, soms dan terugvallen op ook thuiswerken. Uh, en als we zeggen van uh, geen dossier gaat meer naar huis... Uh, ja, dan levert dat uh, uh, op dat wij uh, uh, minder snel ons werk kunnen afmaken. Dus dat is een beetje het dilemma waar de rechtbank bij zoiets uh, voor staat. Maar we moeten er natuurlijk wel naar kijken... want herhaling van zo'n incident mag natuurlijk niet voorkomen. De rechterplaatsvervanger moet op het matje komen... bij de president van de rechtbank. En dan het weer. Er kunnen nog steeds enkele winterse buien vallen. Maar in het zuidoosten blijft het overwegend droog. Het is 2 graden boven nul in het oosten, 5 graden aan de kust. De komende nacht en morgen veel bewolking en veel sneeuw. Plaatselijk kan er ruim 10 centimeter vallen. En de maximum temperatuur morgen 1 graad boven nul. ANEB Verkeersinformatie. Er staan 24 files. Dat zijn voornamelijk de dagelijkse files in de Randstad. Ze zijn niet langer dan normaal. Eén file valt op. Dat is die in het zuiden op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moorgestel, 6 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Een veilige werkomgeving. Dat is toch de normaalste zaak van de wereld.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 Radio 1, WPRO, Villa WPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Maar nu dan toch echt opnieuw heel hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Waar wij gaan beginnen aan ons politieke panel vandaag met Jos Heijmans. Hartelijk welkom, Dankjewel. parlementair verslaggever bij RTL. Gerard Beverdam, politiek redacteur bij het Nederlands Dagblad, ook welkom. Goedemiddag. En Jesse Klaver, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Welkom ook. En we gaan natuurlijk beginnen met het uh, vertrek van staatssecretaris Kova Daas wegens zijn declaratiegedrag. Uh, uh, hij woonde in de ene plaats, maar hij woonde eigenlijk echt in de andere plaats... als gedeputeerde van Gelderland. Afijn, hij reisde heen en weer. En dat kostte allemaal een heleboel geld. Nou, zo vat ik het maar even kort samen. Um, dat heeft gemaakt dat hij nu opstapt. Wij vragen ons af, heren. Dit is allemaal bekend. heeft allemaal de krant gestaan. Een constructie in de Volkskrant. Jos Heijmans voor de uitzending. Uh, uh, je refereerde er al aan. Uh, waarom nu, Jos het opstappen. We wisten dat allemaal. Ja, ik, ik was aanvankelijk ook verbaasd... maar ik heb inmiddels begrepen dat... Uh, na die reconstructie in de Volksrand, uh, Diederik Samson Kovedaas bij zich heeft geroepen... van joh, weet je nou wel zeker dat er uh, echt niks meer is... dan, dan wat we al wisten? Um, nou, hij meende dat er niks meer was. Hij heeft toch maar juridisch advies uh, ingewonnen. Dat heeft hij ook gezegd op zijn persconferentie. En uh, ja, toen bleek dat hij juridisch, juridisch advier, adviseur tegen hem zei... je zit helemaal in de shit... Want uh, jij ging naar je woonplaats, je eigenlijke woonplaats, Zwolle. Je had wel een huis in, in Nijmegen. Dus je declareerde wel Arnhem-Nijmegen als ritje. En de rest betaalde je zelf. Maar dat is valsheid in geschriften. Want dat ritje heb je nooit gemaakt. En uh, die zei dus, je kunt dus ook nog strafrechtelijk vervolgd worden. Oh. Ja, toen werd het toch wel problematisch. En ik begrijp dat er vanaf vrijdag druk overleg is geweest... tussen premier Rutte, uh, Diederik Samson, uh, Lodewijk Asscher en Kover Daas. En dat hij dan uiteindelijk zelf gisteren de conclusie heeft getrokken... van dan kan ik maar beter opstappen. Maar ja, of hij die nou zelf getrokken heeft en zal wel een zetje gehad hebben. Nou ja, op Teletext staat dat de partij top de conclusie getrokken heeft dat er nog een discussie zou blijven ontstaan... En naar aanleiding van wat jij nu net zegt, Jos. Maar Gerrit Be Beverdam, dit had toch allemaal naar buiten moeten komen... Uh, voordat hij uh, aangesteld werd in de gesprekken die men met hem had? Ja, want deze kwestie die speelt al langer in Gelderland. Uh, de PVV zit daar, neemt daar het voortouw om dit uh, te onderzoeken. We hebben ook een bureau daarvoor ingeschakeld. Dat komt eerdaags met een rapport over deze kwestie. Uh, ja, We zaten net ook al even te vragen, van, zou daar nog iets nieuws in staan? Maar dat weten we dus ook niet. Maar goed, uh, wat toch de hele merkwaardige situatie is... Uh, dat is dat iemand uh, uh, jarenlang, uh, en ook wat we begrepen hebben... verdienstelijk gedeputeerde in Gelderland is geweest... maar daar nooit in die provincie heeft gewoond... en er zo'n ingewikkelde constructie omheen heeft gebouwd... Uh, om, om, om maar in de provincie te wonen... Ja. Uh, ja, dat dat uh, echt een, een, een, een ratje toe is geworden. Maar dat is het feit op zich. Dat is inderdaad gek ja. waarom je dat op die manier doet. Maar wat ook gek is, is dat het is al vaker gebeurd... dat uh, er mensen beëdigd werden in het kabinet dat het fout ging. En altijd wordt er weer gezegd, dit nooit meer. We gaan het nog zorgvuldiger doen. En iemand mag echt geen smetje hebben. Er mag niet een half lijkje in de kast zitten. Want oh, oh we halen zoveel ellende op onze hals. Ja. En... Het gebeurt gewoon weer, nou ja, terwijl dit allemaal bekend was. Wat we vanmiddag natuurlijk hebben gezien... dat zijn de beelden van covid Daas die uit het ministerie uh, komt... of uit de Tweede Kamer in het gesprek met formateur Rutte heeft gehad. En die daarvan, ik dacht RTL-collega's, de ja. vraag krijgt... is er nog gesproken over de declaraties. En dan zegt hij, nee, daar is niet over gesproken. En dat is wel opmerkelijk. Ja, het is heel raar, want uh, na het aftreden van uh, Philomena Belhout, de ja. staatssecretaris van de LPF, die het ongeveer zes uur heeft volgehouden. Die bleek ja. uh, vreemde connecties met Bouters uh, oh. ja, te ja, hebben. Ja, ze zat daar in dat... Uh, dat jungle uh, Camp. Uh, ja, en ja, dat Jungle Camp, dat had ze ontkend. En toen waren er plotseling toch foto's uh, in uniform en al... Dus uh, ja, het was het dus snel gebeurd. Maar toen zijn de regels uh, binnen een half jaar heel uh, erg aangescherpt. Er uh, stond precies in, staat nu precies in... welke vragen er gesteld moeten worden... tot een je gezondheid zelfs, uh, moet, uh, daar moet naar geïnformeerd worden. Nou, dus in december 2002 zijn die regels opgesteld. Ja, nu blijkt dus dat uh, kennelijk daar helemaal niet naar gevraagd is. Of in ieder geval onvoldoende. Ja. Jesse Klaver, er komt een brief van uh, premier Rutte. Wat moet daarin staan? Ja, ik ben inderdaad heel erg benieuwd hoe dit zover heeft kunnen komen. Dat hij hier niet naar is, heeft geïnformeerd tijdens dat gesprek. Als je gewoon even googelt, uh, dat mag. Als je iemand in dienst neemt, moet het wel melden in een gesprek. En je googelt gewoon, dan was het al lang bekend geworden dat dit al een, een tijd ja. lang speelde in Gelderland. Dan hebben dus we het nog... niet eens over ingewikkeld onderzoek... door privédetectives of, of recherchebureaus. Gewoon even en dan zie je dat dit al lang speelde. En wat ik in ieder geval wil weten, is dit ter sprake gebracht? En waarom heeft de minister-president toen de inschatting gemaakt... of toen nog formateur Rutte, dat dit geen probleem zou worden? En als hij ja. toen die inschatting maakte, waarom is het dan nu uh, wel een probleem? En waarom staat hij niet voor zijn staatssecretaris? Nee, Want ja. ik, heb, ik zat in de commissie ja. Economische Zaken. Ik heb heel kort met hem mogen werken... Inhoudelijk, volgens mij was het een zeer geschikte uh, staatssecretaris. Ja, nou de reden is wat uh, Jos net zegt. Uh, dat er om gegeven moment... juridisch advies aangevraagd is. Uh, waaruit bleek: joh, je zit toch wel degelijk in de shit. Ook al denk jij van niet. En ook al denk jij van niet, omdat je. We hebben hem niet uh, erbij gezegd. Hij heeft gezegd: ik heb dat allemaal terugbetaald. Of mm -hmm. ga dat doen. Hij gaat dat terugbetalen. Maar dat dus is juridisch... over een heel klein ja. bedrag. Hè, volgens die ja. ja. verslag ja, over. Het 800 euro. Principe. Ja. In principe, ja, maar waarom dat juridische advies dan nu ineens? Dat is dus, hè? Als, nu, als dat echt zo is dat er nu juridisch advies is aangevraagd, waarom heeft de minister-president formateur Rutte toen niet gekeken? Hoe zit, het, hoe zit het juridisch? Hoe steekt het in de kaart? Nou ja, wat, wat uh, Vedaas zelf op zijn persconferentie zei, dat, dat hij dus dat juridisch advies heeft aangevraagd vorige week. Ja, dat kwam natuurlijk alweer door dat Volkskrant-verhaal en dat ja. de Partij van de Arbeid toch begon mm. te twijfelen of het allemaal wel, uh, wel goed zat. Wat, wat mij een hele kwestie ook wel intrigeert is, toch de, de, een maand geleden wordt iemand eh, staatssecretaris, en niet van een kleine partij, hè, een grote partij waar in principe je er ook van uit mag gaan dat dit soort mensen ook al binnen een partij toch gewoon in beeld zijn, dat bekend is dat dit soort affaires spelen. Dus dan verwacht je dat daar toch ook naar gekeken is en dat je dan koud een maand later dat ze je eigenlijk al helemaal laten vallen. Ja. Uh, want er zijn eigenlijk toch, uh, voor zover we nu althans kunnen zien, geen nieuwe feiten aan het licht uh, nee. gekomen. Die weten wij althans nu niet. Dus daar gaan we even vanuit dat die er op dit moment niet zijn. Of ja, dat hm. zal moeten blijken. Maar ja, dat vind ik toch wel heel vreemd. En dan vind ik toch wel dat Samsung vanmiddag ja, dan toch wel heel zich... nou ja, goed, is dus de eigen afweging van Verdaas... en die Manklijks, respecteren zo, we. En dat, ja, en ja, uh, dan, dan laat je iemand uh, eigenlijk al vallen. Want een maand ja. geleden had je ook ja. naar deze kwestie kunnen kijken. Ook Samson. En dan had je ook kunnen zeggen... ja, meneer Westen, dit was bekend. En uh, het is allemaal misschien niet zo heel vrij gegaan. En, uh, maar goed, de, de, de integriteit is voor P ons uh, niet in twijfel. Politici zijn geen ja, rechters, hè? He? Dus het uh -huh. gaat niet alleen over het juridische oordeel... maar ook het morele oordeel wat je erover hebt. En als je ziet dat Verdaas... dus alleen het ritje van... Uh, uh, Nijmegen, Arnhem heeft gedecreerd. Ja, dat is in juridische zin tegenschriften. Maar Volgens mij bedoelde die daarmee juist de provincie niet op kosten te jagen. Ja. Um, nee. Ik vind dat een aspect wat in ieder geval mee zou moeten worden genomen. Ook in de beoordeling van de top van de Partij van de Arbeid. En ook van de premier. En de clue is natuurlijk... Alles wat er is gebeurd, dat had in ieder geval transparant naar buiten gebracht moeten worden. Uh, en in ieder geval aangeven, dit is de re dit is er gebeurd. Maar als, uh, als premier, straks kan ik voor mijn staatssecretaris staan. Ja. Omdat. Eh, en dan geef je daar jouw jouw oordeel over. Ja. En daar heeft het aan ontbroken. Nou, die brief die, die komt, die is er nog niet. Jij zit was, op uh, nee. Maar waarom is vandaag nooit uh, gevraagd waarom ben jij nooit royaal gewoon patsboom in die provincie gaan wonen? En waarom die ingewikkeldheid? Ja, hij ze... woonde er formeel wel. Hij, hij, hij, hij ja, had een adres formiel, op een gegeven moment maar... in Nijmegen. <laughs> en toen is er. Dat is vorige week ook nog in dat volstand interview door de ja. woordvoerder van de EZ gezegd, um, of dat volskande uh, stuk. Uh, te, uh, de gedeputeerde staten hebben daarmee ingestemd. Omdat er gewoon een adres in Nijmegen was. En daarmee was voor de provincie de kous af. Ja, ja. Hij woonde Kijk, en, kennelijk liever ja. bij zijn vriendin. die in Zwolle woonde. En, uh, maar ja, is, maar is, maar is, ja als je zo'n ja. baan aanvaardt. en je kent de regels van de provincie. Ja. Ja, uh, maar zo'n zo, zo vriendin, hè, dat klinkt als een soort van. Me, bijna als maîtresse. Daar had hij gewoon echt een. een, een ja, ja, nee, een, nee, zo een, bedoel nee ik nee, niet. Hij heeft wel echt een serieuze relatie <laughs> ja. mee. En de regels die we hebben, die zijn er. Hè, dus dan kan je zeggen, daar moet je aan houden. Die stammen natuurlijk wel uit een tijd dat het heel normaal was dat meestal als een man zo'n functie aanvaarde, dat vrouwlief uh, uh, zonder morren mee, uh, uh, mee verhuisde. En nu was dat iets anders. Ja, hij misschien iets te geëmancipeerd was die maar Nou ja, ze moeten het gewoon heel de... royaal doen, zoals Onno dat doet met uh, hoe heet hij? Albert Verlinde. Albert Verlinde, uh, Onno Hoest, woont gewoon in Maastricht als burgemeester. Ja. En hij, uh, Albert Verlinde, wilde gewoon in de bos blijven. Nou, die reizen op en neer, klaar. Ja, ja, heldere constructie. Ik vraag me persoonlijk ook af, dat vanmiddag maar ook in die zaak nog wat verder heb verdiept, van moet je dat anno 2012 nog steeds van mensen blijven vragen als ze ja, een paar kilometer over ja. de grens van de provincie wonen. Of ze dan binnen de ja. provincie ja. moeten gaan wonen. He, dat gebeurt ja. met wethouders natuurlijk ook in ja. grote maar steden. Goed, gaan we, niet altijd... Dat gaan we ons nu al nee, vragen. Maar Dat maar... is hij. Dus ja. Ja. Ja, maar hij dat... heeft nooit in Nijmegen maar, gewoond. Maar, dat, dat blijkt. Maar ja. omdat dat had een oordeel van de van de formateur Rutte kunnen zijn geweest. Ja, de... Maar, de... daar misschien, moet op maar misschien komen. ook wel van ja. uh, Diederik Samson. Want ik vind ja, dat zeker. dat een beetje ja, ja. onderbelicht blijft. Want die is natuurlijk als eerste begonnen van, aan, aan verdaasd te vragen... Ja. van wil jij ja. staatssecretaris ja. worden? Ja. En die is daar kennelijk ook veel te makkelijk. Daar mag je er toch ook van uitgaan ja. wat ik net zei... dat in zo'n partij is zo'n kwestie toch bekend. Dat woord binnen zo'n partijstructuur aan het licht te komen. Dat kan verkeerd ingeschat zijn zaal. maar het kost wel iemand de kop. Dus ik verwacht dat Samson ook nog wel wat uit te leggen heeft in het debat. En de brief van Rutte, oké, daar wachten we op. Laten we het nog maar weer eens hebben over Koenders, Jesse Klaver van GroenLinks. Mijn er stond vanochtend onge... ongetwijfeld ja, van jullie hele partij, er stond een uh, stuk in de kant, waarin stond dat GroenLinks ze een weekje gaat nadenken. Of <laughs> een, paar uh, dagen uh, zelfs. een paar dagen. Uh, of ze de missie in Koenders die er ooit kwam, dankzij de steun van GroenLinks, eigenlijk nog wel willen steunen. Moeten jullie een weekje overdenken. <laughs> nou, uh, wat er stond is. Hè, we, daar, hè, we gaan nog een aantal dagen nadenken. Geloof ik dat er letterlijk stond. Maar wat we voortdurend doen is kijken. Hoe loopt die missie? Uh, hoe gaat het met afspraken die ze zijn gemaakt? We hebben te, gehoor, te horen gekregen dat de Duitsers daar eerder weg willen. Nou, die zijn daar voor onze veiligheid. Uh, of op de eerste plaats natuurlijk voor de mensen in Koenigs, Maar ook om onze veiligheid te waarborgen. Het is allemaal informatie. Dat is, en het, dagen... dat is vrij vers nieuws. Maar er is al wel wat langer bekend. Dat er ook niet echt sprake was. Dat er gehouden werd aan afspraken. Die door jullie geëist werden. Of door jullie afgedwongen. Het volgen, van die agenten. het volgen van de opgeleide ja. agenten. Maar wij kijken dat voor... is al veel langer bekend. Nee, maar we, we kijken voortdurend. Hè? Dat is al zolang die missie loopt. Voortdurend. Naar nou, Hoe gaat dit? Uh, wat betekent dit voor die missie? Loopt dat nog goed? En ik geloof, het wordt iedere keer uitgesteld. Maar in januari is inmiddels het debat. Mm -hmm. uh, en dan zullen we weer kijken hoe wij ten opzichte van die, uh, van die missie staan. Maar, maar waarom die, die, gaan jullie er nou die, nog Heimond. eens uh, drie dagen over lopen nadenken? Okay. Nou, ik geloof niet dat je dat in die dagen zo letterlijk moet nemen. Hè? Wat daar... Wat, dat is eigenlijk wat we altijd doen. En in die zin helemaal geen nieuws. Uh, wij volgen kritisch wat daar gebeurt en proberen iedere keer te kijken... Past dit nog? Loopt dit goed? Worden de doelen die we voor ogen hadden met zo'n missie worden Kijk, die, wat, uh, worden die wat wij ons afvroegen is... Uh, het is natuurlijk een enorm blok aan jullie been geweest, die hele missie. Uh, nu die Duitsers zich terugtrekken, dan is er toch een, een, een, een, geko een, een gekookt eitje. Ja, precies. Wij trekken ons nu terug, we zijn er vanaf. Uh, hey, hey. Ja, maar politiek gaat niet alleen over de great escapes. Kijk je, hè, wij proberen gewoon iedere keer inhoudelijk te kijken naar... Uh, uh, naar, naar die missie. Hoe gaat het daar? Uh, en dat continu... Ja, We, zijn daar continu, we kijken daar continu naar. Uh, dat, is, dat doen mm. we al sinds dat die missie is begonnen. En in januari is er een debat. En dan komen we daar weer over te nou ja, ik, ik vraag me even af... Van in hoeverre uh, doet GroenLinks er in dit geval nog even toe? Het is een beetje een plagerige vraag. Maar ik herinner me dat Samson... in het ja. uh, debat met de informateurs, zoals dat formeel heette... heeft gezegd uh, dat hij uh, deze missie... Uh, omdat hij nu eenmaal loopt wil afmaken en uh, daar volgens mij een afspraak over heeft met de VVD. Ja. Nee, de PvdA klopt, de PvdA heeft gewoon gezegd... en daarmee is er een ruime meerderheid, ook in het, uh, in het parlement. Die hebben gewoon gezegd, uh, wat er ook gebeurt... wij gaan sowieso tot, 2000, uh, tot 2014 door. En GroenLinks heeft maar altijd dan... gezegd, dat is de afspraak... maar we moeten voortdurend blijven volgen. Uh, hoe gaat het? Maar, dan dan dan is het misschien... maar er is een meerderheid. Jos? Ja, nou, wat ik, ik begrijp de ophef van de laatste dagen niet zo... over dat vertrek van die Duitsers, want dat was ook bekend. Ze gaan ietsje eerder uh, weg, nu december 2013. Wij gaan zelf weg, uh, 2000, 2014... <laughs> En we hebben die toezegging... Nou, we, uh, het, uh, het kabinet heeft toezegging van de Duitsers... Dat, uh, dat ze dat ons beschermen ze zolang ons wij daar zijn. Dat ze ons beschermen. Tot, tot hmm. zijn. Dus het begrijpt ophef ook niet helemaal. Maar Je ziet dat dat, we, hè, dat daar weggaat. Ook ontstaan ja. vragen over de veiligheidssituatie. Dan lijkt het me heel normaal dat je daar in ieder geval... als parlement uh, naar informeert. Misschien en dat is wat wij op de vraag van Gerard... of het er nog politiek, wat inderdaad een beetje terug is... misschien voor GroenLinks er nog zoveel toe doet... maar voor de interne partijrust kan het er misschien wel heel erg veel toe doen als er nu wordt gezegd, uh, niet eens achteraf, we hadden niet in moeten stemmen... Kappen. maar dat jullie zeggen, er wordt uh, niet aan onze eisen voldaan... Ja. dus we kappen, wat ons betreft. Ja, nog, op dit moment is, is dat nu niet aan de orde. We kijken gewoon naar de situatie en in januari is er een debat. En ja, politiek zijn we inderdaad niet... we zijn niet meer nodig als het gaat over een meerderheid ja. van Koenders. voor het sociaal leenstelsel ja. wel. Uh, en dat is uh, maar jij, veel zegt eigenlijk dat <laughs> jij, die... jij maakt een brug. Maar Jos zegt eigenlijk dat die Great Escape, uh, waar, waar we het over hadden... die ik dan uh, op tafel legde, dat die er eigenlijk helemaal, helemaal niet is. Is er niet, nee. Die kunnen ze niet achter verschuilen, want het was bekend. Ja, ja, maar, ja we zijn niet op zoek naar Great Escape's. We zijn mm. voortdurend aan het kijken naar wat gebeurt daar. Nee, en gaat dat goed? En we houden, Ja, monitor, dat klink ik als een manager. We kijken ja. gewoon hoe gaat het daar. en uh, hoe, hoe beoordelen we dat? Niet alleen technisch, maar ook politiek. En in januari is daar het volgende weegmoment voor in een aflevering. Uh, het, het is trouwens niet alleen vervelend voor GroenLinks dat ze nu nog maar vier zetels hebben en er nee, niet meer te doen, want de, de rest doet op er dit ook onderwerp, niet toe hè? op dit onderwerp. Want uh, ja. D66 doet er ook niet toe. ChristenUnie doet er ook nee. niet toe als PvdA Zoals jij al zei, Gerard. En de VVD dit gewoon hebben besloten. Is gewoon een uh, ruime meerderheid in de Kamer en gaan ze door. Okay. Nou. Oké. Okay. Laten we het eens hebben over de uh, relatie Eerste Kamer en Kabinet. Um, in het vorige kabinet. Um, Begon uh, Premier Rutte met ja-nee, uh, uh, de uitgestoken hand naar de op op oppositie. Daar kwam weinig van terecht, vond de oppositie. Uh, dat was nu ook weer aan de orde. We, uh, nu was het uh, uh, uh, handreikingen, wat uh, was de term nu weer? Maar in ieder geval anders. Het was toch even lelijk taalgebruik in ieder geval? Het was lelijk taalgebruik ja. in ieder geval. Maar uh, in de Eerste Kamer hebben ze dus een duidelijke minderheid. Ze, ze, uh, uh, ze hebben acht zetels nodig om een meerderheid te hebben. Dus ze moeten die handreiking nu echt doen. We hebben dat debat nu gehad. Wat is jullie oordeel? Heeft hij dat nu ook royaal gedaan, Gerard? Ja, hij heeft dat wel royaal gedaan. Maar of het over effect zal sorteren, dat is dan maar de vraag. Want wat je natuurlijk krijgt, dat hebben we gisteren in de Tweede Kamer al gezien... in het debat over de onderwijsbegroting. Ja. Uh, waar het gaat over het sociale leenstelsel. So, kijk, ja, er zijn wel partijen die daarin willen meedenken... maar die hebben allemaal hun wensen. En wensen kosten geld... En dan levert het dus minder op. Uh, en dan krijg je dus de problemen dat, waar dit kabinet al wel eens zo tegenaan kan gaan lopen... dat we toch weer door die 3% gaan. Die Brussel van ons vraagt, hè, dat is wat Salm afgelopen zondag ook 3 zei. 3% tekort maximaal. Die zou ook van dit kabinet moeten wel heel erg de wind mee hebben... willen ze aan de Europese normen gaan voldoen. Dus <lacht> de, de, de, we komen, uh, ik zie zo weer de nieuwe problemen voor dit kabinet opdoen. Maar uh, ja, de, de Eerste Kamer, dat is wel een uh, behoorlijke hobbel. Je ze klaar Lijven. verschut? nee en Ja. Ja, nee, dat gaat gewoon niet lukken, die drie. 3% zonder aanvullende maatregelen. De groei valt zo tegen. De ECB vandaag heeft weer gewaarschuwd. Uh, de komende jaren gaat dat ontzettend tegenvallen. Dan gaat er gaat een groot politiek conflict ontstaan. Tussen de PvdA die eigenlijk zegt het kan allemaal wel wat minder. En de VVD die toch de kaart begrotingsdiscipline geloof ik mm -hmm. heeft getrokken. Die zal vasthouden aan die, uh, aan die 3%. Wordt uh, spannend. Nou ja, in ieder Heel geval simmers. vasthouden aan die, uh, aan die 16 miljard uh, bezuinigingen. Hè? Dat is, uh, daar willen ze echt aan vasthouden. Die 3 procent, nou, ik denk dat dat in Brussel ook nog wel gaat schuiven. hoor. Zeker. Het geldt niet alleen voor ons uh, dat wij het misschien straks niet gaan redden. Het geldt voor ontzettend veel uh, landen. Er zes... wordt in Brussel nu al geschoven. Hè? Er wordt gezegd, nee. je kan straks investeringen... bijvoorbeeld de extra investeringen die nodig zouden zijn voor onderwijs... die kunnen afgetrokken worden van, van je begrotingszalden... Ja, zodat ja. je toch aan die 3 norm kan blijven voldoen... maar dat je ook kan, ja. kan investeren. Ja. Uh, nou, dat zou een escape kunnen zijn als je extra geld voor onderwijs... Ja, maar het is zo dubbel, hè? want uh, Blok, die heeft gezegd... Uh, Stef Blok, uh, dat, dat ging over wat TV, anders hoor. Nee, niet meer. Hij is inmiddels minister. maar Het ging over de huren en aanpassen van, van het uh, huurbeleid. Toen heeft hij ook gezegd, dat is allemaal leuk en aardig. Ik vind het goed eigenlijk zei hij, inhoudelijk maakt het me niks uit, als die bezuiniging maar wordt gehaald. Dat is ja. bijna letterlijk zijn tekst. Dat betekent, Jesse Klaver, dat er voor de oppositie wel wat te halen valt. Als je, als je er maar meteen een, een, een sluitende begroting bij levert, en anders kan je het vergeten. Dat, zeiden, dat, dat, dat, dat is typisch iets voor Blok. Dat, dat is een, een technocraat in hart en ziel. En dat zeiden ze ook in het vorige kabinet. Als je maar de, de, de, de dekking erbij levert, maar daar zit een politieke keuze achter. Wij willen hm. bijvoorbeeld de belastingen vergroenen. Ik vind dat vervuilende bedrijven meer belasting moeten betalen. Als ik met dat voorstel komt, heeft de VVD daar gelijk een probleem mee. Dus ja. natuurlijk, eh, iedereen kan met dekkingsvoorstellen komen. Het is of, of dat politiek ja. acceptabel is. Ja, Het gelijk. probleem daarbij is ook nog dat er een uitrol heeft plaatsgevonden waarbij ze dan zeggen nou, jij krijgt dit en dan krijg ik ja. dat. En omdat je geen compromis hebt. En kijk, een compromis, dat kun je dan ook nog een beetje bewegen. Een beetje richting het CDA of een beetje richting d 66 Of misschien nog een andere combinatie. Maar goed, ja, zo'n ja, die heb je dan afgesproken. En dan zeg je, ja, maar, dat zou ik krijgen. Ja, en dan denken andere partijen ook, ja, laat maar zitten, daar uh, brand ik ja. mijn vingers verder niet aan. Ja, maar ik, ik had een beetje de indruk. Uh, het debat in de Eerste Kamer van de week. Uh, dat Rutte eigenlijk uh, veel meer. Uh, zei dat hij uh, uiteindelijk zal kunnen waarmaken. Want hij gaf aan in die verklaring van... ik wil uh, voor mijn plannen uh, brede maatschappelijke steun hebben. Nou, dat is nogal wat. Brede steun in de Tweede Kamer. En vervolgens brede steun nog in de Eerste Kamer. Als je dat vertaalt ja. naar alle plannen die het kabinet heeft... Nou, dan kun je zo een rijtje opzommen van plannen die het never nooit gaan hebben. Maar misschien zegt Kamer. hij dit wel. En zegt ja. hij, de en enige waar ik geen steun uh, in wil hebben is het kabinet... Ja. Wel, in, in, in, dat zou ook nog een keuze kunnen zijn. Nee, maar het is inderdaad natuurlijk niet, ja, niet haalbaar wat en, hij zegt. Maar verder, uh, uh, Jos, uh, zei hij ook nog... Uh, ik vind alles best, maar het moet aan een aantal criteria voldoen. We moeten gewoon begrotingsdiscipline in 2017... daar bedoelt hij mee begrotingsschuld nul. Ja. En het moet mm -hmm. voldoen aan een aantal sociale... Uh, maatschappelijke effecten die wij beogen. Maar als dan vervolgens aan hem gevraagd wordt... ja, maar kun je dan een handreiking doen op dit... Uh, leenstelsel ja. of dat, of dat... dan geeft hij... Die thuis? Nee, dat moeten we allemaal uitwerken. Dus wat betekent dan die zogenaamde soepele opstelling van hem, eh, Jos? Nou, dat, dat is inderdaad uh, de vraag. Uh, de Eerste Kamer zei dat ook, met name de oppositie, van ja, laat, uh, we zijn het er allemaal niet mee eens, maar uh, voordat zo'n wetsvoorstel bij ons is, heeft het misschien wel met allerlei amendementen. is het een totaal andere kant op gegaan. Dus, dus we zien het wel. Met name de Partij van de Arbeid staat natuurlijk. erg op te hameren. van niet te snel oordelen. en wacht maar af. tot, uh, mm. tot de voorstellen die hier zijn. Maar ik denk dat het dat. Uh dat voor de VVD het belangrijkste is dat ze die 60 miljard aan bezuinigingen halen. Want eigenlijk is dat nog het enige punt waarvan je nog niet kan zeggen... dat uh, de VVD een verkiezingsbelofte heeft gebroken. Mm. Maar ik denk, dat de, ik denk ja, wel dat de VVD en ook Mark Rutte vooral... het erg onderschat wat hij nu moet doen. Hij denkt, ik heb met een minderheidscoalitie uh, uh, uh, ge, geregeerd... en uh, nu ga ik ook wel weer tot allerlei compromissen komen... en allerlei coalities sluiten. Ik denk dat het een stuk moeilijker wordt dan nog in de vorige periode. Je merkt ook bij het sociaal leenstelsel. Ze denken ja. toch dat het, oh, daar, daar komen we wel uit... En, uh, we doen wel wat, wat, uh, wat toezeggingen. Na. Zo makkelijk ja. zal dat echt niet gaan. Uh, Gerard, iets anders nog. Hè? Uh, uh, uh, Jos had het al over de opstelling van, van de Partij van de Arbeid. Die zei van rustig aan, even afwachten, dit en dat. Maar Marleen Bart, fractievoorzitter al daar, was ook behoorlijk kritisch. Die zegt uh, bijvoorbeeld het, ver, het verkorten van die WW-duur... ligt als een steen op de maag of zwaar ja. op de maag. Ja. Uh, hoe moet je dat, uh, Gerard? Hoe weeg je dat? Is het een praatje voor de vaker of, of of, of zit daar echt een probleem voor het kabinet? Uh, kijk, uiteindelijk zijn senatoren niet gebonden aan een regeerakkoord. Ook niet van regeringspartijen. Dus uh, aan de ene kant is dat een serieus uh, signaal. Dat zou ook zijn om uh, natuurlijk ook je achterban te bedienen... Uh, ik denk dat het ja, de opmaat is naar uh, een hele ingewikkelde periode. Want ik dacht net ook nog even, waar nou, wat we het net over hadden... is gewoon, ja, dit kabinet is met heel veel verwachtingen eigenlijk van start gegaan. Doordat het zo snel ging en het, het was allemaal uh, stoere jongens en hier komen we. En nu is het eigenlijk even ja, stilgevallen. Het is ergens ook wel begrijpelijk. En, en die ministers zijn nu allemaal bezig om die plannen dan uit te werken. En dat zullen we dan waarschijnlijk volgend jaar pas allemaal gaan zien... Maar dan ondertussen ja, zie je nu ook de begrotingsbehandelingen... die we deze week in de Kamer hebben. Die gaan eigenlijk helemaal niet over de begroting van Ja, maar die gaan eigenlijk alleen maar over de plan... die interagereerakkoord nou, staan. Nou, Iedereen <laughs> uh, dient zijn ja. wensen nou, laten in. Laten we daar heel ja. eventjes van vanavond... dan kunnen we daarmee afsluiten. Geeft uh, minister Bussemaker van Onderwijs antwoord hè, aan de Kamer. Dan gaat het, dus ook onder, uh, ja, gaat het dus ook over dat sociale leenstelsel. Verwacht jij, Jesse Klaver, want hoe links zegt... wij willen dat wel, maar niet op jullie manier. Dat is in de Eerste Kamer ook heel duidelijk gezegd. Verwacht je nou dat, dat, dat vanavond dan bijvoorbeeld dat dat een voorbeeld wordt van hier krijgen wij wat hier merk ik dat ze dat ze onze steun willen kopen. Nou ja, dat kopen, dat wordt, dat wordt lastig. En hier krijgen we wat. En duur. En nou ja, 1,2 miljard gaat erom. Hè? Het ja. totaal to to in het sociale heenstelsel. Dat is nogal wat. Dat vraagt om een heel regeerakkoord open te breken. Ik denk niet dat dat daar uh, gaat lukken. Wat ik wel denk, want als dat krijg ik terug langs alle kanten... is dat de minister wat open haar, hè, wat ruimte wil geven... met veel zalvende woorden wil zeggen... dat het nog allemaal niet rond is en nog niet duidelijk is... en dat we daar samen over moeten gaan praten... Ik zal daar in ieder geval op aangeven dat ik geen behoefte heb om te praten. Dat ik gewoon een voorstel wil zien. En dat de wensen volgens mij kenbaar zijn vanuit de Kamer. Uh, ze weten wat, uh, hoe, wat ze moeten doen om een meerderheid te krijgen. Veel succes. Ja, ja. Gaan we wel benieuwd. Ze niet doen, doen, hè? Of, gaat, ze... gaat ze niet doen. Ik ben wel dat... benieuwd of ze ook weer uh, die, die rondes door de Kamer gaan maken. Zoals het vorige kabinet ook wel deed. Dat je ministers door kamergangen uh, zag schuiven. om bij fracties eens te informeren van nou, wat uh, jullie ja. wensen. Dat... Jos, heel kort. Jij zegt heel stellig dat gaat ze niet doen? Nee, niet nu in ieder geval. Nee. Uh, kijk, ze hebben sowieso uh, wel een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus daar gaan ze, die plannen er wel doorheen uh, loodsen. Ja. En, en daarna gaat er gepraat worden, want dan hm. moet je het ook nog in de Tweede Kamer hebben. Maar dat wordt steeds gezegd, de, de, de, de, de meerderheid in de Eerste Kamer... die verdien je in de Tweede Kamer. Is steeds gezegd, toch? Ja, maar ik weet niet zo goed wat ik met die opmerkingen aan moet. Nou, dat ze concessies moet doen aan Jesse Klaver vanavond. Kijk, de Eerste Kamer... Nou, vanavond hoeft het nog niet. Even Heel even, kort, even, Jesse, maar kijk, wat, uh... De Eerste Kamer heeft geen recht van amendement. Hè? Dus die kunnen geen ja, ja. wijzigingen aan wetten uh, maken. Dat kan de Tweede Kamer wel. Dus wil je grote, grote wijzigingen, dan zal ze dat in de Tweede Kamer moeten regelen. Ja. Jesse Klaver, dankjewel. Gerard Beverdam, ook bedankt. En Jos Heijmans, dit was onze eigen politieke vragenuur vanuit Den Haag. En zometeen krijgt u het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek en Lucella Carasso. Zit hier Zeker, goedemiddag. Hallo. En wij hebben straks het vragenvuur vanuit de Kamer aan premier Rutte... over de afgetreden staatssecretaris Verdaas. We hebben ook contact met de Kustwacht over de zoekactie op de Noordzee. Er is al enige tijd geen hoop meer op overlevenden... van de botsing tussen de twee schepen gisteravond. Dat en nog veel meer zo na het nieuws. Van half vijf en dat krijgt u van Raymond Serré. Radio 1, het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam overlegt dinsdag met de KNVB... en voetbalvereniging Nieuw Sloot over maatregelen tegen voetbalgeweld. Aanleiding is het doodslaan van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De gemeente praat ook nog afzonderlijk met de KNVB... over het plan van sportwethouder Van der Burg. Om de zogenoemde rugbyregel in te voeren... spelers die commentaar leveren op de scheidsrechter... moeten een deel van de wedstrijd op het strafbankje zitten. Burgemeester Van der Laan heeft contact gehad met de nabestaanden. Ik heb hun gezegd dat ik me namens alle Amsterdammers schaam... voor het geweld dat uit mijn stad is gekomen.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 En de Italiaanse politie heeft een gestolen Egyptische miniatuursphinx van 2000 jaar oud teruggevonden. Het granietenbeeld stond in een glazen kas... en zou volgens de politie binnenkort het land uit worden gesmokkeld. De politie kwam de sphinx op het spoor bij een routinecontrole in het verkeer. In een auto werden onder meer foto's van Egyptische kunstvoorwerpen gevonden. En de politie ging een broeikas van de bestuurder binnen... en vond daar de sphinx en andere waardevolle spullen. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANUB verkeersinformatie De meeste dagelijkse files in de avondspits zijn niet langer dan gebruikelijk. Een paar opvallende zaken. Op de A7 hoorn richting Zaandam. Staat voor de afrit Zaandijk 4 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Bij Amsterdam zelf staan wel wat langere files op de ringweg A10. Op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentenon 6 kilometer. Er is daar een kapotte auto gestrand. De rechterrijstrook is dicht. Veel alternatieven zijn er nu niet. Want ook de A10 Zuid staat vol richting Amersfoort vanaf West tot aan Zeeburg, 14 kilometer maar liefst. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg loopt vol... tussen Best en Moergestel, 9 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Metzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans. Beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks drie grootse uitvoeringen... vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld.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 Radio 1 Journal met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. Goedemiddag. De staatssecretaris van Economische Zaken is opgestapt. Dus wil de Tweede Kamer weten van de hoed en van de rand. We schakelen met Den Haag voor het spoeddebat over de opgestapte Daas. Die kwam in de problemen als gedeputeerde in de provincie Gelderland. Statenlid Twan van Bergen is al jaren bezig met deze zaak. We spreken na vijven met hem over het omstreden declaratiegedrag van Verdaas. We zijn vanmiddag in Rotterdam. Hier gaat verslaggever Joris van der Kerikhoff ervaren hoe het is om een groot zeeschip te besturen. Dit naar aanleiding van de botsing gisteravond tussen twee schepen op de Noordzee. En we houden het paleis van de Egyptische president Morsi in de gaten. De demonstranten worden daar door het leger weggehaald. De president zelf zal een toespraak houden. Ergens deze uitzending is de verwachting. Nou, hoe dan ook, dan moet het voor half zeven zijn, want tot dan zijn we er.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 En het vertrouwen dat ik heb mogen ervaren. Tot ziens. Hartelijk dank. En zojuist in Den Haag een bericht dat de koningin dat ontslag inderdaad heeft verleend. In Den Haag, politiek verslaggever Peter Blok. Uh... Peter, wat maakte de positie van staatssecretaris Coverdaas nou precies onhoudbaar? Ja, als uh, politicus en zeker als staatssecretaris... moet je natuurlijk van onbesproken gedrag zijn. Ja, als er dan veel te lang gedoe is over je declaraties... bij jouw vorige baan als provinciebestuurder... en als je daar dan zelf ook geen goed verhaal bij hebt... dan weet je dat dat je heel lang gaat achtervolgen. Als uh, provinciebestuurder declareerde Koverdaas een reizen... die hij helemaal niet maakte. Hij woonde in Zwolle, maar declareerde reizen naar Nijmegen. En daarmee is zijn integriteit. Uh, in het geding. Zijn geloofwaardigheid is die daarmee kwijt. En dan kun je nu eenmaal niet blijven zitten. En zijn partijleider Diederik Samsom heeft dan vanuit de provincie... naar uh, het nationale toneel gehaald in Den Haag. Hoe, re hoe reageert hij op zijn vertrek? Ja, Samsom vindt dat Verdaas uh, geen andere keuze heeft. Hij snapt hem wel. Zojuist heeft uh, Co Verdaas aangegeven af te zullen treden... als staatssecretaris van Economische Zaken. Ik begrijp dat besluit. Ik respecteer het ook. Ik vind het ook treurig.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 En toen is duidelijk geworden dat er uh, nog twee andere zaken zijn. Uh, rond, discussie rond zijn feitelijke woonplaats... en discussie rond de rechtmatigheid van de declaraties... rondom zijn woon-werkverkeer. Um, en naar aanleiding van die discussie heeft de heer Verdaas geconcludeerd... dat hij uh, besloten moest om af te treden. Ja, en dat uh, deed hij dus eerder vanmiddag... Dan krijg je toch ook wel een beetje het idee dat de PvdA zich hierop heeft uh, verkeken. Want er waren dus kennelijk alsnog twee zaken aan het licht gekomen... of in ieder geval waar discussie over kon ontstaan die ze eerst niet wisten. Ja, en uh, dus uh, stal dat straks bij het debat uh, uh, prijsschieten worden he, door de oppositie. Want uh, uh, ja, het is uh, zeker een misrekening van uh, Samsom, de partijleider. Hij heeft een taxatiefout gemaakt. Uh, dacht dat de kous af was na een onderzoek door provinciale staten van uh, Gelderland. Nou, niet dus. En uh, ja, Rutte, die wilde snel een kabinet. Heeft zijn nieuwe ploeg uh, misschien niet voldoende tegen het licht gehouden. Ja, dat soort vragen zullen er straks in het debat zeker gesteld gaan worden. Ja, nog even één ding. Mensen die misschien denken, wat maakt het uit waar die woont? Zwolle, dat is natuurlijk uh, de provincie Overijssel. En hij werkte voor Gelderland. Daar zat dan de spanning in, kennelijk. Ja, en uh, nou, ja, zijn vriendin woonde in uh, Zwolle. Die wilde dat ook graag uh, blijven doen. En uh, dus ging Koverdaas uh, vaak naar Zwolle. Oh, dus... En zeker niet naar Nijmegen. En dat werd een vertaal. Al is bekend over zijn opvolger? Nou, in de wandelgangen bij de Partij van de Arbeid... gonst het uh, inderdaad van de geruchten en van de namen. Martijn van Dam wordt genoemd, Roos Vermeij, Staf de Pla, Paul de Pla, Jan Hamming. Uh, waarschijnlijk hakt uh, Diederik Samson dit weekend pas de knoop door. Maar ja, van dit hele lijstje uh, eentje kan het maar worden. En misschien wordt het wel iemand anders. Eerste debat, Zodric, daar gaan we natuurlijk uitgebreid naar schakelen... als dat spannend wordt. Peter Blok vanuit Den dank je wel. Voordat de koningin het uh, ontslag verleende aan Koverdaas... had ze iets anders te doen, namelijk de Hanselijn openen. 50 kilometer nieuw spoor verbindt vanaf vandaag Lelystad met Zwolle. Ze kwam voor die gelegenheid met haar eigen koninklijke trein. En verslaggever Matthijs Holtrop mocht mee. De eerste trein op het traject tussen Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle... is geen gele, maar een blauw. De koninklijke trein rijdt om 10 uur 38... En dat is vijf minuten te laat. Met de koningin binnen op spoor 1 van Lelystad. En dan volgen mooie woorden, zoals van NS-directeur Meerstad. Vandaag gaat een lang gekoesterde wens van ons in vervulling. Vrij vertaald naar de goedheiligman man, die elk jaar op de valreep van onze nieuwdienstregeling zijn verjaardag viert, wil ik eigenlijk uitroepen: Oh, kom maar eens kijken. Sigins komt de sprinter. Een compleet nieuwe spoorlijn met steden die voor het eerst in hun geschiedenis een seizoen krijgen. Dat doet toch denken aan lang vervlogen tijden... toen hele regio's tot groei en bloei kwamen dankzij de komst van de spoorwegen. Het bijzondere aan de Hanselijn is niet alleen die 50 kilometer nieuw spoor... maar ook dat de kosten binnen het budget zijn gebleven... En de planning gewoon is gehaald. De president, directeur van ProRail, Marion Goud van Sinderen, is apentrots. We zijn binnen budget, binnen tijd, binnen scope. Dus alles wat we moesten doen, hebben we dit plan gerealiseerd met iedereen die met ons heeft samengewerkt. En dat is toch ook wel eens een keer een heel mooi resultaat voor zo'n groot project. Want er is natuurlijk veel geschiedenis van grote projecten die uitlopen in tijd en geld. Uh, en we hebben natuurlijk heel veel geleerd van oudere projecten. Ook heel veel ervaren mensen uit de vroegere projecten hier de, uh, het werk uh, hebben de, dat werk gedaan en nou, prachtige uitkomst. De opening van de Hanslijn, de nieuwste spoorlijn van Nederland door Hare majesteit de Koningin. De Hanselijn is nu officieel geopend, het is dan wel een feest, maar er is ook kritiek. Zo is de tijdswinst van deze nieuwe lijn veel minder dan aanvankelijk gepland. Omdat de treinen ook langzamer rijden dan gedacht. Minister Schultz van Hagen.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 Op elk station is het een gekkenhuis van belangstellenden... die een glimp van de koningin willen opvangen. En tussen de journalisten in de trein, de echte winnaars van vandaag. Vier kinderen die een gedicht mochten voordragen. Nicolien, een van hen, kent het gedicht uit haar hoofd. Ik woon in Lelystad, nu is er de Hanselijn. Kan ik gewoon naar mijn oma in Dronten met de trein. Mijn moeder werkt in Zwolle, van het autorijden kreeg ze een slecht humeur. En wij werden gek van haar gezeur. Nu is dat niet meer en dat is erg fijn. Mijn moeder gaat nu met de trein dankzij de Hanselijn. Nicolien! En dit zijn de fans van Nicoline. Zij zorgde in Zwolle voor het, het echte feest. Nicolien! En Nicoline gaat nu de koningin ontmoeten. Ja, ze heeft meegereden. zijn jullie trots op Nicoline? Ja, heel erg. Deze nieuwe lijn is zaterdag gratis te proberen. Vanaf maandag is de Hanselijn onderdeel van de nieuwe dienstregeling. De drie voetballers verdacht van de dood op de scheidsgrensrechter in Almere die zijn vanmiddag voorgeleid. Dat straks. Eerst verkeersinformatie. Wat hebben we voor avondspit, Wijnand Zwaan? Nou, het is een uh, gemiddelde avondspits, in tegenstelling tot uh, vanmorgen. Maar goed, het weer gedraagt zich op dit moment... en uh, daardoor staan er niet veel meer dan de dagelijkse files. Soms zijn ze wel uh, wat aan de lange kant, zeker bij Amsterdam... op de A10 Zuid, naar Amersfoort, tot aan Duivendrecht 11 kilometer. En bij Rotterdam op de A15, forse file vanuit Europoort... tussen Rozenburg en Knoopend plein 17 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De kustwacht is gestopt met zoeken naar de bemanningsleden... van het gezonken vrachtschip in de Noordzee. Peter Verburg van de kustwacht, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom bent u dus gestopt met zoeken? Uh, de duisternis valt in. Uh, verder zijn we nu bijna 22 uur aan het uh, zoeken geweest. De kans dat wij nu nog overlevenden terugvinden is absoluut nul. En op een gegeven moment moet je daar toch een, een treep onder zetten. Het is in ieder geval zo dat we in de komende dagen... zeker het gebied in de gaten zullen houden met de reguliere vluchten... En ook er loopt nog radioverkeer waarin scheepvaart wordt verzocht om scherp uit te kijken en bijzonderheden te melden. Hoeveel mensen worden er nog vermist? Er worden nog uh, zes mensen vermist. En nu uh, achterkans uh, nul dat zij het uh, overleefd hebben. Gezien de omstandigheden, uh, de kou, de temperatuur van het water uh, is, is die kans niet meer aanwezig. Ja, heeft de andere scheepvaart uh, uh, geen last van het gezonken schip? Uh, het wordt bewaakt. Er ligt nu een vaartuig bij uh, van, de, van de Rijkswaterstaat om de verkeersbegeleiding te doen. Dus om de schepen te waarschuwen. Zodra het weer verbetert zal het wrak uh, afgeboeid worden. En wat er verder met het wrak gebeurt en hoe dat uh, in zijn werk gaat, dat is een, uh, een taak voor uh, Rijkswaterstaat. En 13 bemanningsleden werden gered en 5 lichamen zijn geborgen, correct? Uh, tot nu toe zijn er 6 geborgen. Er is dus vanmiddag ook nog 1 gevonden. 6 doden. Dank, dank ja. u voor deze update, uh, Peter Verburg van de Kustwacht. Tot ziens. En dan gaan we naar uh, verslaggever Joris van de Kerkhof. Want de vraag is hoe het uh, kon dat deze twee schepen op open zee tegen elkaar uh, opknalden. Joris, jij bent bij de opleiding in Rotterdam... waar aspirant stuurmannen of vrouwen leren hoe je dit soort uh, grote schepen moet besturen. Is het daar het gesprek van de dag? Daar is het het gesprek van de dag. En waar we nu staan, uh, is de plek nou, gesimuleerd... zoals het er 22 uur geleden zo ongeveer uitgezien uh, moet hebben. Vanaf het containerschip, uh, allerlei computerschermen voor ons. En voornamelijk, en dat is heel gek, het lijkt alsof de vloer beweegt. Maar meneer Van Harmelen, u geeft hier les. Um, het is uh, de golfslag uh, die ervoor zorgt dat, dat het voelt alsof de vloer beweegt. Ja, het is de golfslag. En dan het schip slingert op het uh, beeld buiten ook. En dan lijkt het net... Alsof wij dus dan hier op de brug ook bewegen. U bent hier vanochtend weer op school gekomen. Dan praat u met alles en iedereen over hoe het heeft kunnen gebeuren... of wat er eigenlijk nou eigenlijk precies is gebeurd. Dat is misschien belangrijker, hè? Hebben jullie enig beeld wat er nou gebeurd is? Nou, we zijn hier met wat mensen die wel vakervaring dan hebben. Dus je praat er dan wel over. Maar het is wel gebruikelijk om daar dus dan niet mee naar buiten te komen. Maar voor onszelf bouwen we wel een beeld op hoe het gebeurd zou kunnen zijn. We, gaan, we staan in die simulator, een kamer van een meter of vijf bij vijf. Is dit het stuur? Dat is maar een kleintje. Dit is het stuur. Tegenwoordig is het niet meer zo'n zo groot houten stuurwiel. Maar het is gewoon een klein metalen stuurwiel. Maar als een schip op zee is, dan wordt op de stuurautomaat wordt er gestuurd. 25 centimeter doorsnee, allerlei schermen dus voor ons. En we zien, het is een beetje donker geworden. Waarschijnlijk was het gisteravond, toen het gebeurde, nog veel donkerder. We zien de container uh, recht op uh, het schip afgaan uh, waar de uh, auto's uh, op staan. Volgende uur, als we het, uh, draaien het precies om, dan krijgen we het zicht van, uh, van, het, uh, van het grote schip wat, uh, wat gezonken is. Uh, wat leert u nou de leerlingen hier bij zo'n situatie? Uh, in deze situatie, zoals we nu zitten... dan zijn we al in een stadium dat we al vrij ver zijn. Maar we leren hier op de Radarsimulator... hoe je bijtijds kan onderkennen wat de situatie is... hoe het met de andere schepen is... en wie er om een gegeven moment uit moet wijken voor het andere schip. En dan dus ook bij acties ondernemen. Ja, het is een soort misdag waar we in kijken. Dus aan alle kanten is er water en zee. Uh, maar u kijkt feitelijk niet zozeer naar buiten toe... maar kijkt hier op, uh, op computerschermen... hoe het er dan volgens de computer uitziet. Daar wordt op gevaren. Dat is juist. En we hebben hier verschillende schermen. Onder andere een radarscherm. En die radar die kan door donker, door mist... door uh, uh, slechte weersomstandigheden kan die kijken. En dan kunnen wij dus al op, in een vroeg stadium zien... van waar een schip zich bevindt en wat hij gaat doen. Maar zie je dan die puntjes, dit zijn gele puntjes die er dan opstaan... zie je dan dat het een boei is, een booreiland of een schip? Daar is het een cursus voor die gegeven wordt... om dat sneller te onderkennen van wat, uh, wat is. Maar een boei die beweegt ten opzichte van ons op een heel andere manier dan een schip. Want een schip dat beweegt dan eigenlijk op twee manieren van ons. Is dat in, nu in de simulatie ingebracht, dat dit, dit gele dingetje, dat dat helder is dat het een schip is? Dat ziet u? Ik zie dat dat gele stipje wat daar zit, dat dat een boei is. Zitten er dan ook schepen daar? Ja, hier aan deze kant, daarboven, daar zit dan dus een schip. En die zal dus dan langzaam over het scherm bewegen. Terwijl die boei, als wij een bepaalde kant op varen, naar ons toe zal komen. Omdat die boei stil ligt in het water. Als u nou zoiets hoort van wat er gisteren gebeurd is... u hebt zelf uh, zeven jaar gevaren? Negen jaar heb ik gevaren. En 27 jaar als loods? En 27 jaar ben ik loods geweest ja. En u hebt als loods voornamelijk dat soort grote schepen... ook hier in Rotterdam uh, binnengebracht. Ja, als u het hoort, uh, wat voor een beeld is het dan dat u meteen voor jezelf gaat voorstellen... hoe dat er uitgezien moet hebben op een van die twee schepen? Uh, dat beeld dat heb ik wel... Daarbij is het natuurlijk wel zo dus dat dit midden op zee gebeurd is... waar heel veel scheepvaart is. En uh, dat daar dus niet, geen vastgestelde routes aangegeven zijn. Dus iedereen die is vrij om te varen bij de wil. Dus dan kan je in zo'n situatie terechtkomen. En we gaan helemaal niet over de schuldvraag. We gaan er voornamelijk over hoe het eruit gezien moet hebben over een uurtje. Uh, gaan we vanuit het andere schip staan. En waarschijnlijk, want ik kijk nu, nu naar u, uw hoofd hangt stil... maar door die zee, door die golven, lijkt het alsof het u de hele tijd beweegt. Nou ja, goed. Dat zal over een uur niet anders zijn. Dan hebben we beeld van het andere schip. Oké, okay, Joris, we wensen jullie een behouden vaart straks in die simulator. Tot de later deze uitzending. Er zitten grote veranderingen aan te komen in omroepland. De kleine levensbeschouwelijke omroepen zonder leden... krijgen vanaf 2016 geen geld meer. Dat is tenminste het voornemen van het kabinet. Dan hebben we het over omroepen als de humanistische omroep RKK, de Icon. Ton F. van Dijk is bestuurder bij de Icon, daarom aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. En Dit is neem ik aan hard aangekomen bij de Icon. Uh, zeker, omdat we al druk bezig waren met uh, datgene uitvoeren wat het vorige kabinet van ons vroeg, namelijk uh, samen gaan met een van de bestaande omroepen. Dus wij waren druk in gesprek met de NCRV om uh, samen te gaan met de NCRV. En dan opeens krijg je dus het bericht uh, dat je nog wel verder mag bestaan misschien, maar dat je in ieder geval geen geld meer krijgt. En eigenlijk is dat hetzelfde als dat wordt gezegd, dat je dan wordt opgegeven. Dus het kwam heel hard aan, ja dat klopt. Want dan ben je ook niet meer aantrekkelijk voor de NCRV, dan gaat die, die fusie ook niet, niet door? Nou, die kans is vrij groot, want als je geen geld meer hebt, geen budget meer krijgt om programma's te maken, dan ben je natuurlijk niet zo heel aantrekkelijk voor een partner om mee samen te gaan werken. Dus dat is een beetje het probleem. Want hoeveel geld krijgt de Icon nu per jaar? Uh, nou, ik denk dat het nu ongeveer uh, zo rond de vijf, zes miljoen uh, euro is. En uh, dat zou verder worden afgebouwd de komende jaren naar een bedrag van rond de 4, 5 miljoen. En, uh, nou ja, goed, dat gaat dus nu niet door. Vanaf 2016 krijgt de icon helemaal geen geld meer. Maar niet alleen de icon, ook de moslimomroep niet, de hindoe's niet, de boeddhisten niet. Dus eigenlijk worden de minderheden in Nederland op dit moment uh, buiten het stel geplaatst, buiten de publieke omroep. En dat is misschien nog wel het meest ernstige aan de hele kwestie. Hoewel nou, de staatssecretaris zegt dat levensbeschouwing onderwerpen die deze omroepen behandelen, dat dat een taak is van alle omroepen. U, u denkt niet dat die daarmee aan de slag gaan? Nou ja, we hebben in Nederland nu op dit moment nog een Joodse omroep. Denkt u dat andere omroepen programma's gaan maken voor Joodse mensen in Nederland? Uh, we hebben een miljoen moslims in Nederland. Wie maakt de programma's voor de moslims? Uh, kan je dat aan de EO vragen of aan de NCRV? Dat is toch heel moeilijk. Dus uh, op dit moment hebben die groepen nog toegang tot het omroepbestel. Ja. Zij heeft met een uurtje zendtijd per, per week of zoiets... En dat wordt dus afgenomen. En daarmee worden eigenlijk die groepen helemaal buitenspel gezet. En dat is dan uiteindelijk weer uh, ja, de uniformiteit van het publiek omroep, die uh, daarmee wordt afgebroken. Dus dat is toch wel ernstig. En uiteindelijk wil dit kabinet dat kwaliteit leidend gaat worden, ook meer dan leende aantallen. Als, als programma's die nu gemaakt worden door deze omroepen nou kwalitatief goed worden beoordeeld, ziet u dan nog mogelijkheden om alsnog ergens geld te krijgen om die programma's te maken? Of, of als een soort ah ja, kijk, producent verder ja. te gaan? Kijk, wij hebben zelf tegen de staatssecretaris gezegd... het gaat ons niet om het in stand houden van de organisaties. Het gaat ons om het voortbestaan van de programma's voor die doelgroepen. Zodat die groepen zich ook verbonden voelen met de publieke omroep... en daarmee met de rest van de samenleving. Nou, we, we maken een heleboel goede programma's. De, de, de, omroepen samen, de kleine omroepen samen maken bijvoorbeeld 40% van alle documentaires... voor de publieke omroep. Uh, ik geloof dat de Icon de afgelopen jaar vijf prijzen heeft gewonnen... internationale prijzen voor documentaires... Dus uh, aan dat soort programma's zal natuurlijk behoefte blijven. Dus we zullen nu met de raad van bestuur van het publiek in gesprek moeten over de vraag hoe we uh, belangrijke programma's kunnen behouden voor het geheel. En even politiek gezien, want het CDA heeft natuurlijk de afgelopen tien jaar geregeerd, nu niet meer. Was dit met het CDA in een regering erbij niet gebeurd? Denkt u, is dit ook echt een, een verandering van de wind die door Nederland waait, politiek gezien? Absoluut, dit is, uh, dit is zeg maar het beleid van de VVD uh, en uh, het vorige kabinet wat ook, waar de VVD ook in zat, maar ook het CDA, uh, vond juist dat wij uh, als kleine omroepen moesten blijven bestaan en dat we ons juist meer moesten gaan richten op kerntaken zoals het uitzenden van religieuze programma's. En deze staatssecretaris zegt eigenlijk precies het tegenovergestelde. Namelijk, ik wil helemaal geen religieuze programma's meer. En als er nog iets behouden moet blijven, dan zijn het de bredere programma's van die omroepen. Dus ja, het is inderdaad het beleid van de VVD. En het is eigenlijk onbegrijpelijk dat men uh, ja ook op dit dossier zo met de rug naar de samenleving gaat staan. Want uh, dat er bezuinigd moet worden is duidelijk. Dat dat er ook vergaande gevolgen heeft voor omroepen, dat begrijp ik ook. Wij zijn ook bereid, zeg maar, onszelf... Uh, als organisaties op te heffen. Maar wij vragen wel aandacht voor het feit... dat er zoveel minderheden zijn in Nederland... die nu helemaal niet meer worden vertegenwoordigd in het omroepbestel, En dat vinden wij eigenlijk niet kunnen. En daar gaat u in ieder geval over praten... neem ik aan met de politiek, ook met de publieke omroep. Uh, dank voor uw eerste reactie, Ton en Van Dijk van de ICOM. Graag gedaan. Zes voor vijf. We gaan dus even goed de tijd nemen om de luisteraar bij te praten... over het weer van vanavond, vannacht en morgenochtend... willen Willemijn Hubert. Um, Eerst even beginnen met de gladheid. Wanneer valt die vanavond te verwachten als die al komt? Oh, vanaf nu al. De temperaturen beginnen nu al allemaal te dalen. En er zijn her en der best wat buitjes over trok, overgetrokken. Nou is er flink gestrooid natuurlijk. Maar het blijft sowieso uh, goed, uh, goed opletten. Want sommige plekken kan zou het zout best wel verdund zijn. In het, het hele dus, land? Ja, dat geldt voor het hele land. Ja. Uh, wanneer begint het opnieuw te sneeuwen? Uh, na middernacht pas. Um, ik denk dat rond een uur of één de sneeuwgrens... Um, nou, eigenlijk net zo op de kust ligt. Misschien uh, net een paar kilometer landinwaarts. En zal in eerste instantie lichte sneeuwval zijn. En die sneeuwgrens die trekt steeds verder naar het uh, oosten weg. En denk als de spits zegt op gang is gekomen. Dan zitten we volop in zware sneeuwval. En dat geldt eigenlijk dan voor de hele westelijke helft um, van het land. Maar uiteindelijk krijgt het ook het oosten ermee te maken. Dus morgenochtend gaan die lang aanhouden, die sneeuwbuien? Ik uh, verwacht dat de zwaarste piek, en de zwaarste sneeuwval eigenlijk... voor het grootste deel van het land tussen vijf uur ochtends en tien uur... ochtends. Uh, Licht. En hoeveel centimeter verwacht je uiteindelijk? Um, Zo'n 5 tot 15 centimeter met lokaal wat uitschieters, waarbij ik denk dat het, het noordoosten van het uh, land, met name de provincie Groningen, wat dat betreft het minste krijgt, maar ook daar gaat absoluut uh, sneeuw vallen. En het gaat ook waaien, hè? hoorden we eerder deze week? Dus het wordt wel een vrij barre ochtend in ja, ieder geval. Ja, en die wind die is om meerdere redenen echt heel vervelend. Het gaat echt heel hard waaien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 Ja, en voor het verkeer is het heel erg hinderlijk natuurlijk... als ja. al die sneeuw continu op je, op je ruit of in je gezicht waait. Goh. En het weekend? Ja, ik durf Nog je even? bijna niet te vragen <laughs> aan het weekend zeggen... als we dit voor onze kiezer krijgen morgenochtend. Goeiedag. Nou, voor zaterdag lijkt me een hele mooie dag uh, te worden. Het blijft eigenlijk zo goed als droog dan. En het is heel koud. Ik denk dat overdag op veel plaatsen de temperatuur niet boven het vriespunt uh, uit gaat komen. Maar dat je dus wel lekker van de sneeuw kan, uh, kan gaan genieten... En um, de nacht naar zondag gaat het ook nog vriezen. Maar daarna gaat de temperatuur langzaam weer oplopen. En dan krijg je ook te maken met buien. En die kunnen ook wat regen of ijzel bevatten. Dus dan komt die gladheid echt wel opnieuw weer uh, flink om de hoek kijken. Dus oppassen geblazen ook weer in het weekend. Voor Hubert, dank je dankjewel. Na vijf uh, zijn we natuurlijk terug met het Radio 1 Journaal. Dan gaan we het hebben over het uh, Kamerdebat... over de Algemene Wet bijzondere ziektekosten. Wat was vrij emotioneel de staatssecretaris Martin van Rijn haalde zijn ouders aan om uh, zich tegen de kritiek te verzetten... dat dit kabinet de langdurige zorg afbreekt. Gaan we gaan zo horen hoe dat ging. Natuurlijk uh, reacties op Kover Daas Zijn aftreden als staatssecretaris, er is een Kamerdebat over. gaan we allemaal straks horen. Tot zo. Vanavond, BNN Today. Voor de speeches van Obama was hij de man, maar nu stopt hij de man achter Yes Weekend. Oh, dat raar, Oh, God. Wat een <laughs> avond. Vanavond om half negen op Radio 1. Ik sta in dienst van mijn luisteraars natuurlijk. <laughs> Goed. Luister en kijk mee op radio1.nl. Internetprofessor Tim Hofman kijkt een beetje moeilijk. Ik heb bijna mijn broek geplast. Ik vind die zo leuk. Nee. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 In Hoe Heurt Het Eigenlijk bezoekt Jort Kelder oud en nieuw geld in Rotterdam. Over poen, succes en vreemdgaan. Verder speelt hij een partijtje polo met de beste speler van ons land. En Hoe Heurt Het Met Annonces Over Geboorte, Huwelijk en Overlijden. Hoe Heurt Het Eigenlijk met Jord Kelder. Vanavond 5 voor half 11, Avro, Nederland 1. Mijn naam is Tamina en ik kom uit Afghanistan. Op een dag werd mijn broer in elkaar geslagen door Mujaheddin. Ze wilden hem vermoorden...